VN-chef Volker Turk veroordeelt het Israëlische geweld en zegt dat de werkwijze neerkomt op etnische zuivering. Bijna alle mensen uit Gaza met Nederlandse banden zijn nu in Nederland. Op de lijst van ongeveer 160 namen, zegt het ministerie van buitenlandse zaken tegen de NOS. Dat zijn mensen met een Nederlands paspoort, hun ouders en minderjarige kinderen en mensen met een verblijfstatus. Veruit de meeste mensen op de lijst komen in het kader van gezinshereniging. DNA nam eerst versneld beslissingen over asielverzoeken van Palestijnen uit Gaza. Maar volgens vluchtelingenwerk gebeurt dat inmiddels niet meer. In Tilburg is een automobilist aangehouden die twee fietsers schepte. Hij reed door rood. Tegen de politie zei hij dat hij met de instellingen van zijn auto bezig was... en dat hij het rode licht niet had gezien. De twee fietsers van 15 en 18 liggen ernstig gewond in het ziekenhuis.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 Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44 en de N44. En tot zover de ANWD Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Tot So old now, looking back, it's just a step in the stone.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 Soms dus natuurlijk wat dat betreft, uh, vanuit de naam ook, uh, ja, dit is wel een heel laag deel.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 Het is uh, keurig droog op dit moment, dus ik weet niet <laughs> ja, of we nu in rekening worden gesteld. Nou, helemaal goed. In ieder geval heel hartelijk dank voor de uitleg. Dankjewel. En Dankjewel. Uh, laten we hopen dat we droge voeten houden. Dat hoop ik zeker en ik uh, denk dat het goed gaat op deze manier. Ik denk het ook. Uh, mijn naam is Maurice de Kroon, ik ben procesmanager voor de gemeente Zandvoort. Uh, hoe lang heeft het hele waarde uh, geduurd om, om gebouwd te worden? Uh,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 Heel netjes, een uh, prijs heeft neergelegd. Het uh, is onder de miljoen is dat gebeurd. Okay. En daar zijn we zeer blij mee. En waar zijn die? Want uh, het water uh, komt uh, zeg maar hier van binnen. Ja, dat klopt. En dan wordt het, waar, waar wordt het dan heen gevonden? <laughs> er zitten twee hele grote bakken, zit hierachter. hier ja? achter. Een wat kleinere bak en een hele grote bak. En dat gaat eerst naar de kleine, en dan, als het nodig is, gaat het over naar de grote bak. En dan, als er heel veel regen valt en er is het rioolwater, dan komt het eerst in deze bakken terecht. en Daarna wordt het overgekoopt naar de Bissresseplak, de Bissresseweg en daarna naar Noord. Om te zorgen dat ja, Zandvoort als de brunnelijk watervrij blijkt. En dit is wel een beetje het commandocentrum van, van Zandvoort. Ja, dit was een groot probleem in Zandvoort, hè, he? altijd? Het was een groot probleem. ik denk dat de wateroverlast nog steeds wel een probleem zou kunnen zijn. Alleen het commandocentrum is nu goed ingericht. Er zijn een aantal straten waar nog wat aan gedaan moet worden. Mm -hmm. Deze aanpak, wat we nu hebben gedaan bij Zwarteveld, dat dit geduldig is is. Dan die aansluitingen nog en dan hoop ik dat de komende jaren weer geen overlast <laughs> heeft aan water. Want uiteindelijk is dat een bedoeling voor, voor de gemeente en dat de bewoners lekker droog thuis kunnen zitten ja. en geen wateroverlast hebben. Ja, zeer bedankt. Graag gedaan. <laughs> U doet de bedieningen hier?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 zeg maar een soort van blank gestaan. Ja, met name dit deel van het centrum natuurlijk. Dat is ja. uh, heel gevoelig. Dat wordt gebruikt al eerder. Uh, en ja, met deze capaciteit moet dat echt uh, verholpen zijn. Uh, en ik vroeg wel even van wanneer gaat het eigenlijk regenen. Want dat is natuurlijk voor bedoeld. Dus wat dat betreft is het een beetje... Ja, dat komt wel weer. Nee, nee, het maar, komt wel weer maar we zijn er wel klaar voor ja. in ieder geval. Ja. Nou, je hebt gewoon voor die opwarming dat dan... De... Uh, de bui die er gekomen, komen, dat die meteen heel heftig is. Dus uh, ja, daar is het ja. bijvoorbeeld die pieken. Daar moet dit echt uh, opgevangen worden. Ja. En dit zijn de putten? Dit dus zijn putten en je zat en die regelkasten. En, ja, en, dus, en ontluchting is vrij belangrijk. Ik ben niet net al zei, maar okay. uh, zie je ziet daar grote ontluchten staan bij de ingang. Mm -hmm. Die is echt voor de ruimte beneden. Oh ja. En ook verderop, overtop van de straat. Om ook uh, ja, de geur zeg maar, die er wel eens uitkomt, dat is een beetje die rot-eieren geur. Mm -hmm. uh, er zitten nu nieuwe filters in, dus ook dat moet nu uh, volop zijn. Dus voor de grote omgeving, ook de buitenruimte, is dat prettig ja. natuurlijk.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 om het weg te pompen. En de pomp gaat van hier richting uh, uh, Zandverslaan, zo richting Zeilweg en dan zo richting uh, uh, Ware, Oké. Okay. Want daar zit de riol Dan wordt het soms overgepompt naar uh, Hoofddoor, dat is Rijnland. Ja. Uh, en daar wordt het gefilterd, sch schoongemaakt. En de, en de pulp wordt dan afgescheiden. Af, af, af en dan het schone water wordt weer teruggepompt in de, uh, het Spanen en, en Noordzeekanaal. Noord okay. nou, dat is goed. Ja. Ja. Nou. Zo houden we houden het water een beetje schoon. in. Uh, Enorm over nagedacht. Ja, ja. zoals altijd. Ja. Dit is uh, voor de luchtbehandeling uh, om te zorgen dat er uh, ja, geen uh, stankoverlast uh, is voor de omgeving. Nou, ja, nieuw nieuwe filters ja. en uh, ja, heel nieuw systeem en ook een hele nieuwe kast die, uh, die er omheen is gezet. Dus, uh, ja, je je staat hier, hier, tegenover het, uh, het museum ja, het. en daar staat die groene. groene. Ja, kast is het eigenlijk. Hè? Ja, en uh, na die grote bak loopt een hele grote leiding onderdoor, onder de weg door uh, naar de bak toe. En dan vindt hier uh, vindt de ontluchting uh, plaats. Oké. Okay. Ja. Met filters erin zodat je het niet ruikt. Hè. Die rotte eierenlucht die er wel eens was, die uh, moet hiermee voorop zijn. Ja, nou het is lekker voor de buurt. Het lijkt me heerlijk voor de buurt. <laughs> nou, het heeft hier regelmatig echt heel erg blank gestaan hè in het verleden. Ja, in het, heb je het verleden. Ja, dat heb ik meegekregen. Ja, ja voor ja. het project. En okay. ik hoop dat dat uh, het verleden blijft. Ja, dat hoop ik ja. allemaal. Ja. ja, gezien de capaciteit die er nu is, totaal uh, voor die bakken in ieder geval, voor die uh, verder weg wordt gepompt uh, 4500 kubie, uh, kubieke meter. Ja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 Die hebben we nu niet kunnen doen, omdat er te weinig water is. Ja, dat begrijp ja. ik. Ja, mooi hoor. Nou, die monitoren zal zo plaatsvinden natuurlijk. Ja. ja dus op het moment dat er heel veel water in de bak staat, dan gaan we nog een keer terug om een paar punten door te testen. We hebben nu al droog getest, maar nu willen we zeker weten, ook met de diameter en de biet en afvoer, dat het ook klopt en goed functioneert. En die test kunnen we nu niet doen, omdat er te weinig water is. Er wordt straks nog wel wat water aangevoerd. Maar dat gebeurt ook als die bak vol is. Als die bak vol is. En is dat dan automatisch, of moet dat handmatig worden ingeregeld? Automatisch. Slaat aan? Hij staat aan. We willen kijken of hij op het juiste moment aanstaat. Ja. En dat de juiste hoeveelheid ook wordt afgevoerd. Ja. Ja, dat, dat is het check die we dan nog kunnen doen. Ja, en gaan we. Ja, ja. Dus ja. je, je hoopt een klein beetje op regen. Ja, ja. We hopen heel veel op regen eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja, dat hebben wij weer niet hoor. Ja. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Große Wunde, was ik meine, dat bist du. je. du bist meine Rose, mijn Verlangen, Je Bist mijn Weg und mijn Ziel, mijn grootste Gefühl, dat vind ik immer bij je.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 Um, ik zie ook dat er uh, uh, spellen gedaan worden, een, een dobbelspel. Ja, dat, dat is een. Uh, we hebben twee grote dobbelstenen. En uh, als je een, een getal uh, gooit, dan zit daar een vraag aan vast. En dan hebben we attributen in een doos. En dan krijg je daar een vraag over. Dus er is. Uh... Zo leer je dus een heleboel over, over dieren op zee, mm -hmm. uh, schelpen en dat soort zaken.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 ZANG EN evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes.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 Nee, ik ben een betrokken, betrokken ouder. betrokken ouder. Ja. En één is uh, de sterspeler van het, uh, de Dance Academy. Dank je wel. Nou ja, als je wereldkampioenschappen meedoet en EK-kampioenschappen... Dan, uh, dan ben je toch wel een beetje uh, de leading man van het, uh, de Dance Academy. Uh, ik ga even uh, eerst naar de Dance Academy. Wat doet de Dance Academy? Uh, ja, we zijn een dansschool en uh, iedereen mag daar zich bij aansluiten...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 Uh, <laughs> nou ja, wel de, de prioriteiten liggen soms uh, meer bij dansen <laughs> dan bij, bij school, maar ook daar doet hij het prima. Dus, ja. uh, het, kan kan het vader ook een beetje dansen? Of? Uh, de talent heeft hij niet van mij. Ja. <laughs> uh, dat heeft hij nou, misschien van zijn moeder. Of van zijn moeder zeker. Ja. Oké. Okay, uh, ja. okay. ja, is dus een goede balans tussen uh, uh, hobby en ja. uh, school. Ja. Als je daar nou zo mee bezig bent hè, um, en je bent redelijk fanatiek, ja. uh, denk je dat ook wel een beetje in de toekomst?